Reserveerde is kopie. Zullen we hier maar stoppen? Daar ligt het zijnhuis huis, veel achter die bosjes. Ik vind het wel beroerd voor de baanwachter. die zo het euro. Ik gebruik mijn hersens ja jou ook een beetje meer dan gewoonlijk gebruikt als we vannacht bezig zijn. We moeten geen brokken maken, als het enigszins kan. Hoe kan dat nou? Die baanwachter moeten we om te beginnen onschadelijk maken. Hè? Met die baanwachter zullen we niet de minste moeite hebben. Het is getrouwd heeft vier kinderen, denk erom dat je hem niet verbond. en al bang dat jij te ver gaat. Ben ik ooit te ver gegaan? Nee. Ik wil het ook niet. Zeker vannacht niet, dat ik met je werken moet. Hier. Ja, je is vol Maar alleen om mee te dreigen... Moed. ik ben niet afgesproken. Ja. Bert en Simpson kunnen wel elke ogenblik hier zijn Zou er al moeten wezen Die Simpson reed als een afwijf Hij is voorzichtig Jij weet als een gek Steef, hoe dat we door een patrouillewagen wagen waren aangehouden De zaak uit er in de soep gelegen <laughs> Jij ja, maakt je altijd kopzorg, hè? Omdat Simpson zo verdomd voorzichtig is, moet hij zeker bij de baanwachter achterblijven. Simpson zal precies doen wat hem is opgedragen. De baanwachter in de gaten houden tot we klaar zijn. Ah, daar heb je hem. De Telkster Express vertrekt over een paar minuten uit Londen. Daar hebben we hebben dus nog pakweg een uur voor die hier is. eens even die postzak in die hoek te zetten. Ik heb weer zo'n last van mijn reumatiek. Ja, kom maar dan. Jongens van de post slingen zijn eenvoudig de bagagewagen in en verdwijnen dan. Oh, ja. ik moet wel opschieten. We hebben een barstensvolle vrij vanavond. Er is ook nog een stel passagiers dat niet gereserveerd hebben. Ze moet wel maken. Ik heb geen enkel plaats meer vrij. Die er dan maar boven? Ja. die gereserveerde coupé zit er toch maar. Veel luid. Misschien kun je daar nog een paar ja. mensen mee stoppen. Maak je een extra? Nee, rijstje. die groep die moet blijven. Wie zit er drinken? Ja, geen idee. Zakenmensen die onderweg willen werken, zeker? Ja, ze zijn al een uur voor het vertrekken kom en hebben we meteen die gordijntjes tegenaan. <laughs> Misschien een, paar, ja. een paardje op de huwelijksreis. Ja. Zeg, uh, wat ik er nog vragen wil... wat betekent die stop eigenlijk buiten de dienstregeling om? Oh, dat is in een klein plaatsje. Ripman in uh, Huntingdownshire... Voor zover ik weet is het voor een zekere Sir John Wickham, die, die, die woont daar. Oh, hele hoge zeker. Nee, nee, dat, dat zit geloof ik anders. Het gaat om een regeling die zijn familie met de spoorwegen trof toen de baan werd aangelegd. Ze gaven toestemming dat het door hun land ging op voorwaarde dat de trein voor hun zou stoppen als dat nodig was. Ik heb er in de bureau nodig dat jongen gezien. Het is alleen maar een houten platform. Maar we moeten ons in elk geval aan de overeenkomst houden. Die is wettelijk vastgelegd. dat is wel knap voor verfijnlijk voor de bestuurder. Nou, uh, is dat het? Ja. Zal het zijn huiswaard? Nog een blik. U, uh... Nog een ogenblik, wacht ja, even. Ik moet mee. Ja, maar... Uh, ik was al bang dat ik hem zou. Het heeft me twintig minuten gekost om het uit te komen bij het gevangeniswerk. Dus uh, ja, maar moet er weg, meneer. Uh, u kunt beter even bij de commenteuren in de we uh, gezeten. Ja. We zoeken we straks wel een plaatje voor u. Eh, uh, uh, ja, komt u maar. Ja, is goed. Zo, Hè? Eh. Dank u wel. Kom voor eens. Nou mm -hmm. zo, daar gaan we dan. Nog een heel uur wachten voor we aan de gang kunnen. Simpson heeft intussen de baanwachter vastgebonden. Van hem hebben we dus geen last meer. Het zijn staat op onveilig. veilig. We zullen alles nog even doornemen. Dan weten we precies wat we te doen hebben. Dat weten we toch. We nemen het nog een keer door. Zodra de trein stopt... gaan we allemaal regelrecht naar de bestuurscabine. Dexter en ik overmeester de helper en binden hem vast. Het maakt het dus voor jou makkelijker om de bestuurder met je revolver in bedwang te houden, hè? Kom Je laat hem doorrijden tot voorbij Barminster. Daar krijgen we het zijn van de jongens om te stoppen. Wat is het zijn? Afwisselend groen en rood licht. Goed. Als de trein dan tot stilstand is gekomen, moet je vijf minuten wachten voor je hem verlaat. En dan kijk je niet uit naar Phil of mij. Wij rijden ons wel ga rechtstreeks naar de plaats van samenkomst. Ik hoop dat het allemaal ook bij jullie in de trein klopt. Laat dat maar aan ons over. Tja, nou gaan wij even rustig zitten wachten tot de trein er is. Maar u moet mijn naam op uw lijst hebben staan, controleur. Sir John Wickham. Mijn secretaris heeft opgeweld dat ik met deze trein mee zou gaan... en dat hij bij mijn landgoed moet stoppen. Het laatste is mij bekend, sir, maar uw naam staat niet op de lijst. Uw secretaris moet vergeten hebben een plaats te reserveren. Maar wacht eens, hoe is de naam van uw secretaris? Misschien hebben ze zijn naam ingeschreven. Adams, Thomas Adams... Nee, sir. En Adam's heb ik ook niet. Nou ja, ik kan me ook niet zo veel waar ik zit. Geeft u me maar de een of andere plaats. Ja, spijt me, sir, maar er is in de hele trein geen enkele plaats meer vrij. U dus zult in de gang moeten blijven. De gang? Ik wens een zitplaats. Ja, u kunt zoveel wensen als u wilt, sir, maar ik heb hem niet. U wilt dan niet beweren. Ja, mijn beste man, ik weet zeker dat u nog een plaatsje voor me vindt. Zullen we de trein eens doorlopen? Ja, maar, ze. De... Kan. Sta heeft fysiek. Nou, wat heb ik u gezegd? Hier is nog een plaats. Die plaats is bezet. Dacht u dat we anders met ons drie in de gang zouden staan? Ja, ik kan niet weten dat de lege plaats bezet is, hè? Waar is die reiziger dan? Naar het toilet. Er zijn wel eens mensen die naar het toilet moeten. Nou, als deze plaats dan bezet is, dan gaan we maar andere zoeken, controleur. Zoek u gerust. Maar als u in deze trein nog één lege plaats vindt, bent u in elk geval het laatste aan de beurt. Maar nou ja? Waarom eigenlijk? Omdat u het laatst in de trein bent gekomen. Ik zag u van aanrollen om te eerder blijven. Ja, maar dit is uh, John Wickham... Als was hij de graaf Monte Cristo, weer het komt, het laatst maalt. De eerste lege plaats die gevonden wordt, is voor deze dame. Tenzij iemand zulke slechte manieren heeft dat hij er anders over denkt. Geen insinuaties dat u meneer. Schoen past trekt de aan... Op die manier krijgen we geen zichtplaats. Het enige is dat we verder gaan zoeken in de trein. Het kan nou niet lang meer duren. Begin je zenuwachtig te worden. Ja, niet soms. Het is niet of het geld was. Wat ga jij doen, Rom? Als we het binnen hebben? Een beetje rust nemen, ergens. Ik denk hm. dat we er allemaal verstandig aan zullen doen... een poosje in het land uit te gaan. Ik ga voorgoed. Oh. <laughs> heb ik vaker gehoord. <laughs> je komt naar postje wel terug. Wat mij betreft, ik zal het liefst meteen aan een nieuw zaakje beginnen. Zo ben ik nou eenmaal. Al van jongs af aan, hè. Ik draai er niet omheen. Er is maar één periode in mijn leven geweest dat ik geen scheve reed. Toen ik vocht in Korea. Vertel me nou niet dat je een held was. Ik heb er meer om zeep gebracht dan wie ook van mijn regiment. Was kanonier... Het de de tussen kanonnen. Kanonnen zijn dingen. Alle kanonnen. Nou, ik hoop dat u nu tevreden bent, sir. We zijn de hele trein van begin tot het eind door geweest. Heen en terug. En u hebt het gezien, niets te vinden. Oh, ik heb geen voeten meer. Een goede les voor ons allemaal om voor van een plaats te reserveren. Ja. Nog beter een hele coupé, zoals deze laai hier. dicht. Ik ben benieuwd wat ze er binnen uitspoken. Hoeveel mensen zitten er aan controleur? Twee, geloof ik. Maar ik weet het niet zeker. Mm, dat zullen we dan eens gaan kijken, hè? Uh, nee, sir, dat mag u niet doen. Deze coupé is ah, voor de... is... Vier plaatsen vrij. Wilt u ogenblikkelijk verdwijnen, meneer? Waarom, de beste man? Omdat deze dame, deze hebben de heren toch niet helemaal tot teltjes te laten staan? Kom binnen, allemaal. Tuurlijk hebben de heren er geen bezwaar tegen dat we ze gezelschap houden. Ah, wat een lucht Heerlijk. Mijn voeten zijn helemaal gezwollen. U weet toch dat deze kopee geen is, controleur? Ja, meneer, maar wat kan ik er nou aan doen? Ze luisteren gewoon niet naar me. Maakt u zo, meneer ongerust, controleur. Als u zo gemeen is om vandaag de chef te rapporteren... ...komen we allemaal voor u op. Een vervloekte brutaliteit. Ja, we doen dat zeker geen kwaad. Dus u kunt die er maar in plaats bezetten. En als u die dame geen plaats gunt... ...dan vraag ik me af van uw manier. Hetzelfde vraag ik me af wat u betreft, meneer. In elk geval zult u me verplichten... ...als u zich verder niet met ons bemoeit. Met ons. We hebben nog helemaal niet gehoord hoe uw vriend erover denkt. Hebt u ook bezwaar tegen meneer dat hij hier zijn komen zitten? Ook wat geks gezegd? Nee, u hebt wat geks gedaan. door je binnen te komen vallen. Daar kon je wel eens spijt van krijgen. Ik ben chef een reclame Ik ben oprecht een, een klant in Telchester. Als u de reclame zit, dan kent u waarschijnlijk Sir Humphrey Ryan wel. Van Wekker en Bondsman. Ik heb natuurlijk wel van hem gehoord. Nou, die praat de hele dag voor niets anders dan reclame. En u? In welke branche zit u? Ik heb er echt geen behoefte aan om over mijn persoonlijke aangelegenheden te praten. Laat hmm. gaat alleen maar op de tijd passeren, beste man. Treinreizen zijn nooit maar erg vervelend, vooral in het donker. Nou, oh, als u het dan weten wilt, wij We hebben een textielfabriek. We maken kinderkleding. Mijn vader is veertig jaar geleden de zaak begonnen en ik heb hem overgenomen. Het gaat ons prima. Nog meer wat u interesseert? Maar zo... zo moet u het niet opvatten. Oh, nee? U hebt ons anders nog niets over uzelf verteld. We weten nu dat Mrs. Young haar zuster in Londen heeft bezocht, dat ze getrouwd is, twee kinderen heeft. We weten dat Mr. Glennon een reclame bewogen heeft in uh, Chelsea. Maar we weten nog niets van u. Er valt ook niet veel om uit te vertellen. Ik woon een grootste deel van elkaar de in Londen, maar ik ben buitengoed in Hentonetje. Ja. Dat ik straks uitstap. Uitstap? Deze trein gaat rechtstreeks naar Tijsjes. De gaat wel, maar vanavond niet. U wilt er niet verberen dat deze trein komt herstopt. Jawel. Eh, kijk, dat zit zo. Toen deze lijn werd aangelegd, heeft mijn vader een stuk van ons land voor 900 jaar aan de maatschappij geduurd. Op voorwaarde dat de trein. Aan ons eigen station stopt als we daartoe 48 uur voor de de wensen te kennen geven. Oh, niet te geloven. Dus we komen allemaal te laat aan omdat u onderweg belieft uit te stappen. Het gaat er om een paar minuten. En die haalt de trein wel in. Ik moet verdringen zaken zaken vanavond thuis zijn. Ik daar komt hij? Hij heeft toch behoorlijk vaart? Ik hoop dat Simpson de zaak voor elkaar krijgt. Simpson weet wat hij doet. Hij is zelf baanwachter geweest. Hij remt dan af. Tevreden? Dan kunnen we direct naar de gang. Rijm op vijf. Ik heb een kleinigheid nodig om de hele dienstregeling in de war te sturen. Mag ik even een raam laten zakken? Ik wou gekken of mijn chauffeur er wel staat. Wat een kou. Ik zie niets. Wacht eens even. Dit is niet voor mij. Mijn landgoed ligt nog kilometers verder. We stoppen voor een onveilig signaal. Ook dat nog. Kunt u hier niet uitstoppen en een stukje lopen. Dat bespaart ons een tweede openthoud. Ik heb nog zelden zulke hartelijke mensen ontmoet. Dan hebt u geboft. Dat ergert voornamelijk dat u in uw eentje een trein kunt laten stoppen. Ik hoop maar dat u hier niet te lang blijft staan. Anders wordt een man ongerust. Hij heeft toch al niet graag dat ik bij avonden leeg. Hier. Oh. Ah. Hier. Dat is Moet ik niet met die pop we moeten het allemaal. Waarom bid jullie mijn maat? vast? geen vraag. Je hebt alleen maar te doen wat je gezegd hebt, bestuurder. We gaan direct weer rijden. En dan stop je opnieuw als mijn vriend hier je het zijn geeft. Ik mag niet stoppen zonder reden. Je hebt alles reden genoeg met dit onder je neus. Als je precies doet wat we zeggen, overkomt je niks. Maar als je ons moeilijkheden bezorgt. We doen die revolver weg. Hij mocht dus afgaan. Begrijpen elkaar goed, niet? Als ik stop zeg, dan stop je. Ja, ja, ja, doe dat ding dan nou maar weg. Nou, klaar, veel. Ja, zo gaat het wel. Schiet erop. We moeten de trein in. Succes. Dankjewel zo meneer de bestuurder. Rij je maar. We kunnen elk ogenblik opnieuw stoppen. We zijn nu vlak bij mijn huis. Ziet er anders niet uit dat hij weer gaat stoppen in tegendeel. De treinbestuurder zou wel weten wat hij doet. Daar. Daar ligt het dorpje. zou ik mijn jas maar wat aantrekken als ik u was? Dat bespijt ons tijd. Hek. Je trekt nou meer op vijf. Ik denk dat het bestuurder u vergeet. Ten slotte wat warm. Nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Het is officieel. Ja, ja. Vergeet niet wat er te lachen valt. Hij is toch beslist niet. Ik zeg u inderdaad vergeten. <laughs> en doet u dat ruimtje dicht. Dat was allemaal vertauwen, zeg. Kom. Daar staat Kijk, Een ligt, hoor. Laat hem dicht. Dat scheelde geen haar op mijn hoofd, zat ertussen. Ik oh. heb <laughs> die geamuseerde gezichten zien. <laughs> ach, ach, wat is het leuk, hè. Maar ik denk dat jullie het minder leuk zult vinden... ...dat ik van de conducteur eis ...dat hij de trein laat stoppen en terug laat rijden. En ik heb wettelijk het recht om dat te doen. U moet ik net hebben controleur. Weet u dat er niet voor mij gestopt is? Ja, maar waar hebben we toch gestopt, sir? Dat was toch voor u? Nee, dat was voor een onveilig signaal. U moest dat weten. Ja, dat spijt me, sir, maar daar heb ik niet op Ik dacht dat we voor u stopt. Nou, laat hem nu stoppen en hè. Ja, maar dat is onmogelijk. Ja, u zat toch Dat moet je doen. Blijf u toch kalm, sir. Het beste is dat we naar de gebieden van de trein leiden. Ik kan dan via de intercom de bestuurder bereiken. Misschien kunnen we bij het volgende sloten. Hier is Joe. Harry. Hij schrijft me niet te horen. Ja, misschien een draad gebroken of zoiets? Ik ben nu al kilometers van bij mijn landgoed. Zelfs als de trein tot zil kunnen brengen, dan kost het me nog uren om thuis te komen. Ja, we zullen zien dat we een speciale regeling voor u treffen zullen. Wat op het ogenblik meer plas zit is wat er met die intercom aan de hand is. Waarom antwoord de bestuurder niet? Dan kan ik daar niet beter wat aan doen. Laat me zoomen. Ja, maar als ze geen antwoord krijgen, denken ze dat er hier iets mis is. Ja, die gok nemen we. Ze kunnen ook denken dat er de intercom stuk is. Ik heb je gewaarschuwd. Als ze baan krijgen, kunnen ze de trein zelf ook op stilstand brengen. Zo, kunnen ze dat. Dan doen we maar een dat ze dit niet doen. Dan komen we wel eens brokken vallen. We zullen eens beginnen met een eind te maken en dat gedonder. Zo, zo is het rustiger. Nu kun je je helemaal op de baan concentreren. Het schijnt uh, John toch niet gelukt te zijn de trein te laten terugrijden. Eigenlijk kan ik me best indenken dat die verschrikkelijk uit zijn Ja, oma, oh, well, shit zelf. dat klinkt in de beter dan zo straks. Oh, mag ik even die krant inkijken die tussen u in ligt hier, hè? Afleggen. Oh, u leest hem toch niet? Verroest? Kijk eens even. Ze zitten aan elkaar vast, met handboeien. Handboeien? Huh? ...misdadigers met een gewone van vervoer. Nou, ik wil niet verstemmen, Mr. Jean, maar niemand heeft u gevraagd hier binnen te komen. U begrijpt waarschijnlijk nu wel waarom de hele coupé gereserveerd was, niet weg. En als u het u hier niet bevalt, dan kunt u verwijderen. Dat gaat trouwens ook voor alle heren hier. hier. Mij stoen het, het niet. Wij ook niet. Maar we hebben nog een lange reis voor de boek. Geen commentaren Bates. We kunnen geen verbinding met de bestuur. niet met bestuurstrijden. Het is allemaal uw schuld dat we hier met een misdadiger in de coupé moeten zitten. Misdadiger. Ah, kijk, u, waar zijn die handboeien? Meneer vertelde ons net dat die inspecteur Mason is. En die andere is een gevangene, Alan Bates. U herinnert zich die naam waarschijnlijk wel. Hij was het brein achter de roof van die goudslaven op Londen Airport. Natuurlijk herinner ik me dat. Ze gingen naar mijn dier tegen. Nou, oh, Ik moet zeggen, Mr. Mason, dat ik het wel met Mr. Young eens ben... en het ook niet prettig vindt om met de gevaarlijke misdadigers in de Coupé te zitten. Op begrijp ik niet wat mis is, bedoelt dat mijn schuld is. Maar dat is de gewone zaak van de wereld, Sir dat gevangenen van de ene gevangenis naar de andere per trein worden overgebracht. Alleen blijven de andere passagiers dat onkundig van de zaak, omdat ze niet de brutaliteit hebben om als gereserveerde coupé binnen te vallen. Oh, hm. geloof niet dat ik daarop iets kan. nemen. Enfin, zolang u hem onder controle hebt. In elk geval moet ik de trein zo gauw mogelijk uit. Ik heb u misschien een idee eh, hoe we de bezuur kunnen bereiken. Nou, de conducteur zal toch wel een middel weten... Stel je voor dat er iets niet in de haak was, dan zou ik... Misschien? Is er iets niet in de haak? De intercom werkt niet, maar die moet voor het ik zeggen gecontroleerd. Zeg eens even, Beets, weet jij hier misschien meer van? Ik? Hoe kan dat nou? Ik Heb je de hele tijd geboeid gezeten? Ik geloof dat ik begrijp wat u bedoelt, inspecteur. Dit kon maar als een onderdeel zijn van een plan om Bates te helpen ontsnappen. Jij bent op je achterhoofd gevallen, man. Een transport naar Teltjes, dat wordt stopgeheim... Zelfs dus ik wist niks van... tot laat in de middag. Ja, uh, wacht eens even. De trein stopt voor een onveilig signaal. Even verder moet hij stoppen voor Sir John, maar hij doet het niet. Ik het conducteur probeert de bestuurder te bereiken, maar de intercom is defect. Dit komt allemaal bijzonder vreemd voor. Als ze werkelijk weet willen bevrijden, doet u er niets tegen. Zij hebben dus toch ook al twee anderen bevrijd zonder dat de politie kon ingrijpen? Wij mogen geen enkel risico nemen. Laten we dus beginnen met aan te nemen dat het werkelijk onbeet gaat... en daar onze maatregelen baseren. Wat die Hieruit zijn experts. Dat heb je wel gezien aan die beide voorgrondsnappingen. Ik heb maar niet waarop ze die gewoon opgepleegd hebben. Nou, dat was gewoon geniaal. Het was allemaal uitgekieterd op de minuut. Om bewondering voor het hebben. Maar een heleboel mensen hadden dat trouwens. Ja, er zijn helaas veel mensen dat u zo genoeg voelen. Zodat langs ze zelf niet in moeilijkheden zitten. Nou, hoeveel is de politie ze die gauw genoeg helpt als ze het wel opgevallen. Ik zou beter mijn handtekening vragen als ik u was, Mr. Houseman. Ik wil alleen maar zeggen dat we bij die lui geen schijn van kans hebben... en dat wij ons er buiten moeten houden. Het spijt me, maar als het werkelijk om beets gaat, heb ik u alle hulp nodig. Je voelt dat ze gewapend zijn. Dat zijn ze zeker. Dus je geeft toe dat het op jou gaat beets? Wel, nou, nee, man. Hoe kan ik nu in de gevangenis weten wat mijn kameraden uitspoken? Maar als ze me willen helpen, zijn ze beslist gewapend... en dan heb je inderdaad geen schijn van kans. Nou, dat zullen we dan wel zien. Kan ik op u rekenen? Op u allemaal? Ja, natuurlijk, spreekt dat spreekt van vanzelf. Op oh, mij nee, niet. Ik moet om een man en een kinderen denken. Als hier ons vader de kerel de coupé binnenkomt en vraagt wat beter is, dan zal ik het er moeten vertellen. Ik ben ook niet van plan mijn hoofd in de schop te steken. Dan kunnen we toch toekijken. Het is onze plicht om inspecteur Meeson te helpen. Ik raad jullie allemaal aan je erbuiten buiten te houden. Nou, aan u is de keus. U kunt mij helpen of u kunt de raad van beter volgen. Maar als u nog het laatste doet, moet u wel bedenken dat u dan de weg vrijmaakt... voor alle misdadigers in dit land. Dat is volkomen duidelijk. Wij kunnen ons niet veroorloven en ons laten intimideren door onszelf boeven. Gelooft u ook niet, meneer Jan? Ik, ik zal het best doen. Dank u. Wel, één ding is in ons voordeel. Die mannen doen hun werk natuurlijk voor geld. Ze willen alles zo vlug mogelijk afwerken en dan weer verdwijnen. Als ze Bates niet gauw genoeg vinden, zullen ze zeker niet blijven ophangen met het risico om hun vrijheid te verliezen, want ze zijn namelijk niet gek. Er zijn heel wat meer dingen in je nadeel, Mezen. Waar zou je me bijvoorbeeld willen verbergen? Onder de bank? Toch zeker ergens waar ik geen geluid kan maken om de aandacht te trekken. Er zijn niet veel plaatsen in een trein waar je iemand veilig kan verstoppen. Bedankt voor de tip, Bates. Maar ik had er zelf ook al een gedacht. In elk geval hebben we niet veel tijd, inspecteur. Meester John, gaat u verleggen? Ik zie de situatie al dus. Toen de trein stopte, zijn de vrienden van Beets meteen naar de bestuurderscabine gegaan. Eén is daar gebleven om de treinbestuurder in de gang te houden... en de anderen zoeken coupé na coupé af om Beets te vinden. Het is ons geluk dat we vrijwel achter de trein zitten. Om te beginnen, zouden we moeten weten nu hoe ver ze nu zijn. Eén van ons moet gaan kijken. Zal ik gaan? Een goed idee. Intussen kunnen wij overleggen waar we vriend Beets voor bereiden. Ik weet niet. We is wel te veel tijd als we naar elke coupé moeten kijken. We hebben tijd genoeg. Hoe wil jij het anders doen? Huh? Vlucht zoeken naar een coupé, waar een paar lui in zitten en waarvan misschien de gordijntjes wat dicht zijn. Ze hebben hem natuurlijk apart gezet met twee of drie kerels van de politie. Ja, ze gek waren. Natuurlijk hebben ze de coupé volgestopt met Ze mannen en vrouwen die er net uitzien als dus gewone reizigers. Zo valt hij het minst op. ...om er zoveel mensen in te zetten. We verprutsen op deze manier onze tijd. Verpruts jij onze tijd? Nou, maar niet door zoveel te kletsen. Schiet op Dexter, volgende coupé. Wat zou u denken van de toiletten? Nee, nee, daar zoeken ze het eerst. Ik zei het al, heren. Niet veel mogelijkheden. In elk geval is er een voortreffelijke mogelijkheid... aan de buitenkant van de trein. Wat... But... Wat bedoelt u? Dat zal ik je haar fijn uitleggen, beste man. Toen de trein stopte voor dat onveilig signaal... en ik mijn hoofd in het raampje stak... zag ik dat aan de buitenkant van de wagon... een smal platform met een leuning is. We zouden je met handboeien aan die leuning kunnen vastmaken... en het rolgordijn aan deze kant dicht doen. Dan kan niemand je zien. Dat meent u niet? De trein rijdt bijna 120 kilometer. Mason, dat kun je niet doen. Als de andere met zo'n Eens zijn en hem helpen... Dat kan je niet toelaten. Stel je voor het over een smalle brug rijden of dat een andere trein passeert. Dat kan je me niet aandoen, mezen. Goed, goed, goed. Dat kunnen we niet aandoen, Bates. Maar het idee van zo'n John was wordt wettelijk. Ja, als je mens trekt, je altijd aan het kortste eind. Misdadigers zouden we het zeker doen. Nou, waarvoor stoppen we hem dan? Het zouden we dat niet beter aan de conducteur kunnen wachten. Al willen de komeeters hebben... En dan gaan stoppen en in de laatste wagon gaan kijken. Daar zal hij wel zijn. Waarom juist in de laatste? Als die daar niet in zitten. we hebben deze wagons overgeslagen... dan kunnen we van vooraf aan beginnen. Je ja. moet niet zo ongeduldig zijn. Hier ook niet. Zou ik even mogen passeren? Oh ja, oh ja dan ga ik gaan. Dank ja. u wel. Daar dan kunnen we rustig praten. Zo, hier is de conducteur. Ik heb hem alles uitgelegd en hij heeft een idee, inspecteur. Huh? Ja, ik geloof wel dat ik kan helpen. Als u hem tenminste stevig genoeg kunt vastbinden en een prop is zijn mond stopt. We hebben namelijk zo'n 40 postzakken in de hoek van de bagagewagen staan. Als we hem daar achter werken, zullen ze hem niet zo gemakkelijk vinden. Maak je geen illusies mee, zin? Dat ligt te veel voor de hand. Daarom zullen ze waarschijnlijk juist niet zoeken. U had gelijk, inspecteur. Ze zijn met z'n tweeën aan het zoeken. Ook in het toiletten. Het zal niet zo lang duren. voor ze hier zijn. En dan zullen we moeten voortmaken. Eh, ik zou graag willen, Mr. McLaren, dat u een oogje in hetzelfde houden in de gang. Komt u ons waarschuwen als u de waar voor ons zijn? Komt er nou, inspecteur. We kunnen beter nu met de conducteur en met de En de bagage Jullie halen hier een hoop gedonder op jou. Denk om uw man en kinderen, mevrouw. Stel je voor dat u iets overkomt? Mondhouwer, Bates. Ik wil ze alleen maar waarschuwen. U hebt geen idee, Mr. Houseman, met wat voor soort mannen u te doen met. hebt. Ze zijn erg plot met hun revolver. gelijk. waarom zou we ons leven in de gaan stellen? Je verveelt me, Bates. Als je er je mond niet kunt houden... Ah. Zo, dit was alleen al een waarschuwing bedoeld. En als je je mond nog een keer doet, krijg je een dubbele portie. Mr. Houseman, u helpt John en mij of u trede in of niet. We brengen Bates naar de bagagewagen. U wilt mij hier toch zeker niet alleen achterlaten? Ach, nou, komt u dan ook met ons mee. Hij zal toch wel lucht kunnen krijgen. Hè? Ja, voldoende. Volgens mij mag je blij zijn als hij hier levend uitkomt. Jullie hebben hem zo vastgebonden dat ik geen vink kan verwoeren. En dan met zijn pijn op zijn rug. Het is niet menselijk meer. Wat hadden we dan moeten doen? Hopelijk hoeft hij niet lang zo te liggen. Hij zou hem geloof ik het niet laten ontsnappen, niet, Haasman? Ja. De oude Sierstert helpt. Ik zal jullie precies vertellen hoe ik erover denk. 25 jaar gevangenis heeft hij voor de boeg. Als ik hem was, dan zou ik ook proberen te ontsnappen. Ik zou alles doen om weg te komen. Immoreel van me, hè? Deze is precies wat hij riskeerde, Haasman. Hij wist wat er te wachten zat als ze te pakken kregen en hij nam het risico. Toch blijf ik bij mijn mening. Wat staan we hier eigenlijk te kletsen? Als we tijdig klaar willen zijn, moeten we opschieten met die postzakken. Maar hier, helpen ze een handje. Dat is wel een plotseling Het oh, Housman. Ja, voor u onbegrijpelijk, hè? Maar al blijf ik bij mijn mening, ik zit hier nou eenmaal tot mijn nek in... en daar aanvaard ik de consequenties van. Dus help ik mee. laten we nou opschieten. Ja, heeft gelijk, zo Ze zijn in de wagon voor de onze. Nog een paar minuten en ze zijn bij ons geweest. Laat u hij nog op dat toe en neemt u met z'n mee. Wij, wij komen direct... Meer te zenuwen. Cognac? Oh, wel, nee, dank u. Ik kan toch geen. Doe nou, het zal u goed doen. Dank u. Wat warm U, inspecteur, ga ja, zo zo Het is wel het eerste even dat ik nou. drank aan nemen in dienstijd. Dan heb je wat gemist. Dus de Haasman, ook een cognacje. Wie u bij cognac aan? Ja, waarom niet? U bent toch net zo bij deze affaire betrokken als wij? Nou, ja, graag zo. Het uh, lijkt mij het beste, hè? Als een paar van ons van zitten lezen... zeggen we iets als ze binnenkomen, zo min mogelijk. Oh, ik hoop dat ze niks tegen mij zeggen. Dat zal ik beslist, flauw. Nog één cognacje mrs Young, en u voelt zich prima. Ja, oh. ja. Hey, uh, drinkt u maar op. een beetje licht in mijn hoofd ervan. Dit is een eerste klascoupé, hè? En bovendien zijn hier geen plaatsen vrij. Kom maar, veel, Hier is die ook niet te hè? Die hoekplaats is vrij. Wie zit daar, hè? Oh, uh, meneer die naar het toilet is gegaan. In de volgende wagon zijn tweede klascoupés. Daar vindt u waarschijnlijk wel plaats. En uh, wilt u de deur achter u dicht doen? hè? Wat zou je voor zeggen als ik jouw plaats voor heb? Dat zou nogal brutaal zijn. Nog veel, maar geen herrie. De moeite niet waard. Kom mee. Ik moet op de tijd niet. U had bij dat hele zak verknoeid, Sir John. Irriteerde me. Oh, ik vond het juist handig van Sir John. Hij leidde de aandacht van Beetzal. Het was heel onverstandig van u ze te prikken, Sir John. En dat weet u zelf het beste. Laten we dan niet op elkaar gaan vitten... maar onze hersens bij elkaar houden. Ze komen natuurlijk terug als ze de laatste coupé gecontroleerd hebben... en weten niet hebben gevonden. In ja, nou een plaats. Zullen we eerst naar de bagagewagen gaan kijken? Laten we dan maar hopen dat ze dat niet doen. Dan nemen ze natuurlijk aan dat de conducteur er meer van weet. Hè? En dan konden ze wel eens een revolver onder zijn neus duwen. O, oh, die arme man. De conducteur gaat weer gangen door de knieën. De controleur even min. Dat zijn stevige knapen. Ik wou dat ik uw optimisme kon delen, Sir John. Maar als die op de conducteur goed de fase nemen... weet ik niet wat er met hem gebeuren zal Bij het meer. Na het volgende station moet ja, laten de trein stoppen. Ik zei je toch al dat ze misschien met een andere trein vervoeren. Nee. Hij is in deze trein. Hm. Wacht eens even. Ik geloof dat ik het weet. Ze moeten hem ergens voor stoppen In de bagage wachten? Dat ligt er veel voor de hand. Maar je hebt in elk geval kans dat de conducteur er meer van weet. Kom mee. We hebben hem behoorlijk gekneveld, toch? Ik heb geen kik meer van hem gehoord. Nou, laten we hopen dat hij ze nu los te werken... voordat ik heel de trein weer uit zijn. Uh, het spijt me, heren. u mag hier niet binnenkomen. Dat is verboden, volgens de reglementen. Het gaat alleen hier om. We zoeken een zekere beet... die in deze trein wordt overgebracht... van Londen naar Telchester. We hebben hem in geen enkele coupé gevonden... maar we weten bijna zeker dat jij ons kunt vertellen... waar we hem wel kunnen vinden... Begrijpen we niet? Hey, wij kunnen dit op een rustige manier behandelen, maar ook op een harde. Je kunt zelf kiezen. Mij kan het niet schelen. Ik wil alleen maar weten waar Beets is. Nou. Ik weet werkelijk niets af van een, van een Beets. Phil. Ja. Oh. Hey, oh hey, jullie zijn helemaal gek. Staan blijven. Anders moet je neerschieten. Nog eens Phil. Oh. oh. Ik, ik weet werkelijk nergens van. Dan nog maar eens Phil. Oh. Oh. oh. oh alsjeblieft. Ik ga het jullie niet precies vertellen, maar stop Phil. Ik geloof. Die wat wil zeggen? Ze zeggen het ons nooit. Wat dat de gevangenen vervoerd worden. Nou, we vermoeden natuurlijk wel iets. Ze reserveren meestal een hele coupé. Nou, dat is het weer een gereserveerd. Een paar bagons naar voren. Weet het, tenminste meer. Kom mee, Phil. Ja, geloof je hem dan? Ja, natuurlijk. Hij zal er wel voor oppassen tegen ons te liegen. Kom, Jo. Kom, Philo. Uh, Zou je ongelijk helpen? Zou je gezicht betten? Als ze als hem niet vinden... Maar ze natuurlijk terug. En met dan? Als ze terugkomen, wat doen we dan? Als de conducteur niets gezegd heeft en ze dus alleen maar zoeken... ...doen we zo gewoon mogelijk. U ook, sergeant. John. Maar als de conducteur wel iets gezegd heeft... Zo, en waar is hij? Waar is Bates? Bates? Wie is Bates? En waarom stult hij ons opnieuw? Bates? Zo moet ik toch afrekenen, vader? Later, Phil. Er is maar één manier om samen praten te krijgen. Grijp die vrouw? Ja. Graag ja. oh, me niet aan. Niet te Phil. Hou je vuile handen thuismeer op. Achteruit. Hier, dat zou je eerder. Doe die paraplu weg. Oh, oh. oh. vrouw Een behoorlijke afstand van de weg. Vind meer een stuk. andere dieren oh, Later met rust Helen. Kom hier. We zullen het anders doen. Als je één stap dichterbij komt, dan... Bravo, Mrs. is Jan. Mijn compliment. Laten we hen de glazen nemen. Nee, die andere. Sta op jij. Doe die revolver weg. Jij wilt toch zeker geen moord begaan voor Nee, ik schiet je niet neer. Nog niet, tenminste. Ik heb nog wel andere methodes. Dan moeten jullie eens goed luisteren. Over enkele minuten passeren we het station van Barminster. Als een van jullie me voor die tijd niet heeft gezegd waar Bates is, dan brand ik deze fans zijn ogen uit. Luister niet als het regimenten. Mooi Phil. Ik zie dat jou een sigaar hebt opgestoken. Plant die goed? Prima. Geef hier dat ding. Hou jij die venst tegen vast. Zo, ik ben klaar. Niet zeggen. Heeft niemand me iets te vertellen? Dan gaat hij dan neus op. Ik ben Inspecteur Mason. Ik zal jullie bij Bates brengen. Als je eerst mijn kleine lof laat. Laat hem los, Wil. En geen geintjes, inspecteur. U dekt ons terwijl we door de gang lopen. Eén verkeerde beweging en u hebt een kogel in uw rug. Komt u maar mee. Trek aan de noodremvloog. De noodremt. Ik kom midden in het station. Wat heb je gedaan, idioot? Ik heb niks gedaan. <laughs> Iemand heeft aan de noodrem getrokken. Doe dan iets. Breng de trein weer op gang. Ik kan niks doen, chuffert, voor de conducteur de remmen weer vrijgezet heeft. Maar je moet iets doen. Als ik dan toch iets moet doen, daar dan. Ah! Oh, oh, hey. ah. Knap gedaan, mrs. Jan? Ja, het kwam plotseling over me. Dan voel ik me wel een beetje slap. Ik ga kijken of ik mee kan helpen. Ga binnen, binnen, jij. Doe wat hij zegt, McLennan. Uw bloed Ga naar binnen. Wat uh, doen we nou, Ron? De heren zitten in de moeilijkheden, hè? Niet erger dan jij, mees. We staan midden in de station. Jullie komen niet meer weg. Dat zullen we toch wel proberen. Met jouw hulp. Ga naar de bagagewagen met jou als gijzelaar. Via de bagagewagen verdwijnen Kom maar, Meesen, Ga maar voor. Wat? Opschieten, hem, man. Is Meesen ernstig gewond? Zijn schouder zag er lelijk uit. Maar kunnen we niets voor hem doen? Ze achterna gaan en Meesen's leven in gevaar brengen? Nee, ik heb een ander idee. We kunnen wel aannemen dat ze proberen door de bagagewagen uit de trein te komen. Meesels zullen ze waarschijnlijk als scheidselaar bij zich houden. Als nou twee van ons aan de kant van de rails uit de trein gaan... en ze verdekt opstellen bij de bagagewagen... kan een ander via het baron de politie inlichten waar ze zijn. Geen gek idee. Nee, zeker niet. Ik ga met u buiten om naar de bagagewagen en houd mijn hand hulp. Maar haal alsjeblieft geen rare streken uit, Sir John. Ik zal wel op hem letten. U moet wel even alleen laten, Miss Young. Oh, ik red me wel. Nou, vooruit, vlug Voorzichtig, Sir John. Probeer niet voor hel te spelen. Geen last, hè, jongens? Nee, nee. <laughs> Luister, Mason. Als we de trein uit zijn, gaan we onder jouw bescherming de stad in... tot we een auto gevonden hebben. Als jij precies doet wat we zeggen, dan breng je het er levend af. Om... Ik denk dat jullie me zullen moeten dragen als ik zoveel bloed blijf verliezen. Je hebt niks aan hem. Breng hem op zee. Als ze een cordon om de stad leggen, is hij onze enige kans. meestal op ja hou hem goed in de gaten daarna kom ik dronk willen uitbrengen op onze dappere missie Jan. Oh, ik heb toch echt niet zoveel gedaan, Sir John. Ik was vreselijk bang. In de eerste plaats hebt u door uw moedige optreden ons allemaal moed gegeven. Mm. En in de tweede plaats was u er vliegend vlug bij om de noodrem te trekken toen meester het zei. Feitelijk mm. uh. hadden we veel eerder aan die noodrem moeten denken. Ja, Mason heeft daar wel aan gedacht, vertelde hij me. Maar hij wou niet dat de trein in het open veld stopte maar in het station. Daar was meteen hulp bij de hand. Gelukkig dan maar dat niemand voor ons het op zijn eigen houtje heeft gedaan. Wat mij betreft hebben mijn Schotse voorouders me daar zeker voor behoed. Vanwege de vijf komboeten die erop staan als je aan de nood hebt de... Oh ja. Zo, so, meneer. Ah, inspecteur meester? Hoe is het nu met u? Oh, een stuk beter, niet schouder verbonden is. Maar ik moet wel naar het ziekenhuis, zodra u allemaal uw reis hebt vervat. En dat zal heel gauw zijn nu. Maar uh, van tevoren wil ik u toch graag allemaal even bedanken voor alles wat u gedaan hebt. Oh. Nee, nee, uw hulp was bepaald niet gering. Oh. <laughs> en het zal u zeker plezier doen te weten dat uh, Bates en de anderen veilig in het plaatselijk politiebureau zijn opgesloten. Mooi, mooi. Ja, ja, ja. Alles bij elkaar hebben we het dus nog niet zo slecht afgebracht. Ja, ja, ja, ja. Wel, uh, nogmaals hartelijk bedankt. De trein is klaar voor het Ik wens u allemaal een goede reis en een uh, behouden thuiskomst. En... Uh, wat gebeurt er met mij? Oh, zo zo. <laughs> U wordt door de spoorwegen behandeld als een bijzonder belangrijk personage. Ah, zeker. Kijk, lijkt. ze laten namelijk de sneltrein van Edinburgh... hier speciaal voor u stoppen... en zetten u achter uw landgoed. Mm. Maar u zult nog wel dat halve verdocht moeten hebben. Bent u Sir John Wickham... Inderdaad. Oh, komt u dan maar gauw. We hebben een beetje vertraging. Zou u misschien mijn koffer even willen aanpakken? Heerlijk. Ja. Dank u wel. Ik ben wel moe. Wilt u me plaats, plaatsvijzen? Ja, ziet u, dit is de express Edinburgh Londen. Alle plaatsen zijn gereserveerd. Maar ik kan het u heel makkelijk maken in mijn cabine. Als u mee wilt komen... Ja. Yeah. Ja, Even te... Wat is dit? Oh, hier mag u niet binnen gaan, sir. Gereserveerde coupé. Voor een bruidspaar waarschijnlijk. Oh. Oh. Laat die mensen dan maar met rust. Hebt u ook uh, thee in die genomen? Vers gezet, sir. En twee heerlijke voor thuis. Oh, maar hoe zou ik dan plaats zoeken in de gereserveerde coupé, hè? Wat gereserveerd is. Kun je beter gereserveerd laten... Gereserveerde coupé door Leslie Durbin. Nederlandse bewerking, Rob Gerards. Rolverdeling, Ron Archer, Koen Flink. Phil Dexter, Bert Extra, Harry Barrett, Frans Kokshoorn. Conducteur, Floor Koen. Controleur, Jos van Turenhout. Sir John Wickham, Rob Gerards. Mrs. Young. Corrie van der Linde, Met Glennon, Huib Houseman, Hausman, Willy Raas, Inspecteur Mason, Jan Borkers, Bestuurder, Kees Pijpers. Beets, Frans Zomers. Tweede conducteur, Tony Voletta, Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk.